Een automobilist heeft op de A28 tijdens een achtervolging door de politie drie politieauto's geramd. Agenten zagen het bestelbusje aan het begin van de middag rijden bij de oprit bij Staphorst. Toen het kenteken werd gecontroleerd bleek dat er gestolen kentekenplaten op het busje zaten. De bestuurder kreeg een stopteken, maar sloeg op de vlucht. Diverse politieauto's probeerden de man tot stoppen te dwingen, maar de bestuurder ramde de auto's en reed door richting Amersfoort. Bij Nunspeet verloor hij vermoedelijk de macht over het stuur en sloeg over de kop. Niemand raakt ze gewond. De twee inzittenden zijn aangehouden. Bij het landgoed Weert hebben enkele honderden mensen gedemonstreerd tegen de verbreding van de A27. Daarvoor moet een stuk bos worden gekapt. In totaal zo'n 150 bomen. De actievoerders willen met hun protestactie Kamerleden ervan overtuigen dat er alternatieven zijn waarbij de bomen behouden kunnen blijven. De plannen worden morgen in de Tweede Kamer besproken. Minister Schultz besloot twee weken geleden dat ze de verbreding van de snelweg doorzet. De A27 moet 14 rijstroken breed worden. In de eredivisie is Ajax koploper gebleven door een 4-0-overwinning op Heracles. In de Amsterdam Arena stond de ploeg halverwege met 1-0 voor, maar kort na rust moest Ajax met 10 man verder na een rode kaart voor doelman Vermeer. Desondanks liepen de Amsterdammers uit naar 4-0. Ook de achtervolgers PSV, Vitesse en Feyenoord wonnen dit weekend hun wedstrijd. Volgende week zondag staat de topper PSV-Ajax op het programma. De andere uitslagen van vanmiddag zijn Utrecht-Ado Den Haag 1-0, Groningen-Herenveen 3-1 en NEC-AZ 1-1. Het weer, vannacht kan lokaal nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen neemt de wind toe. Eerst is er nog zon, maar later neemt de bewolking toe. Het wordt 6 graden op de Wadden tot 11 in Zeeland. Dit was het NOS-journaal.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 Dit is Radio 1. Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keijnen. We are going een café cafe where we can enjoy a cup of coffee and apple tart. <laughs> Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Onze wekelijkse blik over de grenzen die vandaag ook een klein beetje naar binnen keert. Want we zijn wat zijn, behalve natuurlijk appeltaart, eigenlijk onze sterke en zwakke punten... wanneer het gaat om het lokken van kennismigranten naar onze bedrijven en universiteiten. En als ze hier eenmaal zijn, kunnen we ze dan ook vasthouden. Dat soort vragen worden straks hopelijk allemaal beantwoord... wanneer ik met twee gasten onderzoek hoe onze kennis-economie er in internationaal verband opstaat. En aan het eind van de uitzending gaan we u nog even een beetje afschrikken. Maar eerst iets heel anders. Bureau Buitenland. Een andere blik op de wereld. Gisteren namelijk uh, mislukte het meest recente overleg over het nucleaire programma van Iran. Dat vond de afgelopen dagen plaats in Kazachstan. En er zijn voorlopig nog geen nieuwe besprekingen voorzien. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry verklaarde dat pogingen om in gesprek te blijven zullen worden voortgezet. Kerry is in het Midden-Oosten en hij gaat naar Israël waar de zorg over het Iraanse nucleaire programma groot is. Aan de telefoon hebben we nu journalist Maarten-Jan Heijmans die de ontwikkelingen in Israël op de voet volgt. Goedenavond, meneer Hermans. Goedenavond. Ja, hoe, hoe heeft Israël gereageerd op het mislukken van die besprekingen in Kazachstan? Eigenlijk zijn er nog uh, nauwelijks of geen uh, reacties geweest. En dat is ook wel verklaarbaar, want uh, is het is natuurlijk gewoon afwachten... wat er gaat gebeuren als uh, Kerry komt en wat er tussen Kerry en het en met jou... Uh, Gesproken gaat worden. Ja. Um, dan pas waarschijnlijk komen reacties los. Ja, ik begrijp wel dat... Uh, uh, John Kerry vanuit... Uh, Israël, vanuit... Uh, Istanbul er iets over gezegd heeft. Welke, welke boodschap denkt u... dat hij heeft voor Israël, wanneer het om Iran gaat? Ik denk dat het erop neer, op neerkomt dat... Uh, eigenlijk weinig andere opties zijn... dan uh, door blijven praten. De Amerikanen voelen niet veel voor uh, geweld. En... Um, veel meer sancties uh dan het -huh. gewoon toegepast zijn nauwelijks voorhanden. Je kan je naast voorstellen dat er nog heel -huh. veel meer mogelijk is op dat gebied. Dus uh, de boodschap zou moeilijk zijn van uh, opnieuw blijven proberen... om uh, Iran tot uh, meer compromissen te, te, te verleiden. Ja, en hoe uh, zullen de Israëli's daar dan op reageren? Ik zag de minister van Veiligheid die wel al zei van... ja, we hebben nog ongeveer een maand, anderhalve maand. En je zou nu een deadline moeten stellen... want zo dicht is Iran bij een grens die Israël niet wil laten passeren. Premier Netanyahu uh, had, had dit najaar al gezegd dat er uh, een, een rode lijn die niet overschreden moet worden. Hoe liggen die verhoudingen op dit moment politiek... nu er een nieuw kabinet is? Ja, nou, die rode uh, lijn... Uh, die was dus zon dat in jou in juni gelegd. Uh, dat, dat lijkt een beetje arbitrair... want uh, dat is eigenlijk al heel lang aan de gang... dat er steeds nieuwe rode lijnen worden uh, uh, uitgezet. Ja. Uh, nou, in het kabinet is het niet heel erg verschrikkelijk veranderd. Uh, er is nu een andere minister van Defensie... Uh, ja, Alon, maar die, uh, die voelt niet heel erg veel voor een militaire actie. En dat is eigenlijk ook wel in lijn met dus beetje het hele veiligheidsestablishment in Israël. Dat uh, in alle toonaarden heeft gewaarschuwd van niet alleen niks te doen, want het is veel te gevaarlijk. Nee. En bovendien, je, uh, je, uh, je kunt de nucleaire capaciteit toch niet uitschakelen. Uh, als één uh, land, uh, Israël, dat in zijn eentje gaat doen. Nee. Goed, um, we laten het hier bij meneer Heijmans. Ook al omdat de telefoonlijn niet zo geweldig is. Bedankt hoor voor dit eerste commentaar. Okay. Bureau Buitenland, neemt je mee. Ja, wereldwijd is er een battle for the brains. Een gevecht om internationaal intellectueel talent aan de gang. En we hebben ze nodig, die kennismigranten, veelal uit Aziatische landen. Wanneer Nederland tenminste bovenaan de lijst van kennislanden wil prijken. Maar is Nederland wel interessant genoeg voor knappe koppen? En kunnen we wel concurreren met China, dat kennis als hoogste prioriteit ziet... en er vele miljarden dollars in steekt? Ik ga daarover spreken met Dorette Korbeijs. Zij is directeur van de AWT, de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie. En met Alwin Groen. Hij is economisch geograaf en afgestudeerd op een onderzoek naar kennismigranten uit de BRIC-landen. En daarmee bedoelen we dan Brazilië, Rusland, India en China. De opkomende economieën. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Um, Nederland uh, is een kenniseconomie of wil graag een kenniseconomie zijn. Wat is het eigenlijk? Zijn we het, mevrouw Corbijn? Ja, we zijn zeker in kenniseconomie. Kennis is enorm belangrijk. Uh, Nederland staat ook hoog in de internationale ranglijstjes. Uh, Nederland staat in de top vijf van de meest innovatieve economieën. En ja, we zijn dus zeker in kenniseconomie. Aha. Uh -huh. En um, een kenniseconomie kan niet zonder kennismigranten? Nee, nou, Nederland heeft relatief weinig kennismigranten. Uh, veel minder relatief gezien dan, uh, dan Duitsland of België of de rest van Europa. Mm -hmm. uh, tot nu toe kunnen we het eigenlijk heel goed zonder kennismigranten. Maar je ziet aan alle kanten dat de concurrentie om kenniswerkers uh, groter wordt. Nederlanders vertrekken ook aan het buiten-, naar het buitenland. En dat is op zich ook uh, prima. Maar je moet ook zorgen dat er buitenlanders naar Nederland komen. Ja. En uh, het belangrijkste verschil, denk ik, tussen een kenniseconomie... En een industriële economie is dat kennis, trekt kennis aan en het heeft de neiging om zich te concentreren op een aantal hotspots. En je moet zeker willen, als Nederland, dat je zelf zo'n hotspot bent. Ja. Dus, uh, en als je dat niet bent, ja, dan verlies je toch een beetje aan, uh, aan basis. Ja. Dus Nederland moet daar, moet daar aan meedoen, ja. uh, denk ik. Alwin Groen, uh, wat, wat uh, verstaan we eigenlijk uh, onder kennismigranten? Wat zijn dat precies? Want ik kan me zo voorstellen, je hebt studenten. Dat, ja. dat is waar we natuurlijk allemaal aan denken. Maar je hebt ook uh, onderzoekers misschien, die al afgestudeerd zijn. Maar je hebt waarschijnlijk ook ondernemers. Je hebt mensen die in het bedrijfsleven gaan werken. En dat allemaal kennismigranten? Uh, ik zou zeggen dat het inderdaad allemaal kennismigranten zijn. Uh, ik zou het uh, als een breed begrip willen zien. Uh, mensen die een bepaald soort kennis meebrengen naar een land. Uh, en daarmee een economische waarde toevoegen. Maar Met... is, is een uh, verplichter uit Spanje die ook een zekere kennis heeft, is dat ook een kennismigrant? Waar leggen we het onderscheid? Uh, dat zou ik niet als een kennismigrant noemen. Uh, ik zou het onderscheid leggen bij de opleiding die uh, genoten is. Mm -hmm. Iemand een uh, universitaire opleiding heeft genoten. Ja. Uh, maar uh, het is ook belangrijk om niet uh, je blind te staan op, op het uh, begrip kennismigrant, maar ook de waarde te zien van mensen die misschien niet als kennismigrant worden aangeduid... maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan de economie. Bijvoorbeeld door middel van een eigen bedrijf of mm -hmm. een creatief product. Dus je ziet bijvoorbeeld uh, mensen in de gaming die zijn lang niet altijd afgestudeerd. Of uh, ja, die hebben misschien niet het titeltje kennismigrant... maar die uh, ja, leveren wel een grote bijdrage aan de economie. Ja. En als we het over zo'n brede definitie van kennismigranten hebben... waar komen ze dan voornamelijk vandaan naar Nederland toe? Uh, je ziet veel kennismigranten uit Europa komen. Uh, het is toch dichtbij. Dat uh, zie je onder andere in Eindhoven. Mensen uit uh, onder andere Spanje komen, uit Ierland. Uh, je ziet zo komen de opkomende economieën. Uh, daarom heb ik ook mijn onderzoek uh, gericht op de Briklanden. In mm -hmm. Amsterdam is duidelijk zichtbaar dat het aantal uh, migranten uit de BRIC landen, de opkomende economieën toeneemt. ja. En mevrouw Corbijn, over wel se welke uh, sectoren hebben we het dan vooral? Als, als we het hebben over kennismigranten. Voor welke welk soort economische activiteit of wetenschappelijke activiteit komen ze hier? Ja, je hebt het in feite. Alle, alle wetenschappelijke disciplines. Maar in de, uh, de beta-sectoren, daar zijn, daar zijn de grootste tekorten. Aan, uh, aan kenniswerkers. En daar wordt ook het meest gevraagd. Dus daar gaat de, de meeste aandacht op dit, uh, dit moment naar uit... om meer beta-technici uh, naar Nederland uh, te halen. Ja, en, en waar zoeken we die dan? In China bijvoorbeeld, uh, in andere landen, in Zuid-Europa, uh, in Oost-Europa. Zuid uh, uh, ja, op verschillende plaatsen in de wereld. En dat is echt uh, belangrijk om, uh, om te doen. Maar nogmaals, het, is niet alleen, het zijn niet alleen de beta-mensen. Van al het wetenschappelijke personeel. Is nu uh, 30% is buitenlands. En dat is, uh, dat is een beetje over alle disciplines uh, is dat zo. Ja, u had het net over uh, hotspots die je moet creëren. Hè? Kennis ja. trekt kennis aan. Dus je moet het concentreren. Um, ik stel me ze voor. Wij zijn natuurlijk altijd uh, goede boeren geweest. Dus ik stel me ze voor dat de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Dat dat voor Nederland zo'n hotspot is. Wat zijn er nog meer? voor hotspots in Nederland? Nou ja, Wageningen is inderdaad heel erg belangrijk. Chinezen hebben enorm veel belangstelling voor de, uh, voor de, voor de landbouw- en tuinbouwkennis... die er in Nederland aanwezig is. Maar daarnaast is Eindhoven echt een hele belangrijke hotspot. Uh, techniek. Uh, en uh, daarnaast de Delft. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste hotspots. Amsterdam is uh, van belang voor de creatieve sector, voor de gaming... Uh, die Anne allemaal net al noemde. Ja. Dat, dat is ook een echte belangrijke, uh, belangrijke factor. Nou, ja. die gebieden, ja, daar zou je een beetje op moeten concentreren. Ja, goed. Laten we eens kijken hoe het in, in een van die uh, gebieden die gaat, althans in één geval, van één kennismigrant... namelijk de Indiaanse topstudent Sutrik Basu. Hij had het voor het uitkiezen, want zo goed is hij wel... maar hij koos voor een wetenschappelijke carrière... aan een Nederlandse universiteit. Laten we even naar hem luisteren. We are here for watching a movie. Dit is de Indiaas Sutrik Basu... En mijn vrienden zijn met me en ook jou. We gaan een hindi-movie. Vorig weekend bezocht ik met Sutrik en twee van zijn vrienden... de Nederlandse première van de Bollywood-film Himadwala. Met de popcorns, met de drinks. Voor Sutrik de enige manier om zich even terug in India te wanen. Let's get the popcorn. Definitely beer. Do you want me Shut up, man. Is it a fantasy? Do you want me Soetrek kwam bijna zes jaar geleden naar Nederland om onderzoek te doen aan de Wageningen Universiteit. Hij sprak de taal niet, kende niemand. I didn't know even how to cook, and I learned it here in in the Netherlands, yeah. De dag dat hij op Schiphol aankwam, kan hij zich nog goed herinneren. My family came to bid me uh, goodbye in in the airport, and uh, I was I was very happy, and, and I was not at all nervous. Hij gaat werken aan de universiteit en hij is extreem gedreven en gemotiveerd. En dat merkt ook zijn baas, Gido Ruivenkamp. En hij was wel een persoon die regelmatig terugkwam en op de deur klopte van... Uh, is er al een besluit genomen, uh, wanneer nemen jullie een besluit? En hij probeerde zich heel erg uh, te profileren eigenlijk. En uh, ik moest hem soms zelfs uh, de, de deur uitwijzen en Zeg van... Uh, wacht nou even, gewoon, we hebben zoveel sollicitanten en dan gaan we kijken... Zijn bewogenheid, zijn betrokkenheid, zijn intellectuele vermogen... zijn enorme wil om er iets goeds van te maken... hebben ertoe geleid dat we hem hebben aangenomen. Nu was Soetrik in India al toegelaten tot een topuniversiteit. Waarom dan toch voor een universiteit in een ver en vreemd land kiezen... Because whatever I have done in my life, my passion, my, my interest, my aim always remains you know, to do something which is at the top level, to study in a, in a globally competitive uh, top university. Het is een hele waslijst aan zaken die de ambitieuze Soetrik naar Nederland trokken, vertelt hij. Een universiteit van wereldniveau, met collega's uit 90 verschillende landen. En natuurlijk creatief onderzoek waarvan de resultaten impact hebben op de samenleving. This focus is not there in Dat is iets dat Sutre grondig mist in India. En veel professoren zijn er volgens hem conservatief en ongemotiveerd. Toch kan hij zich een toekomst aan een Indiase universiteit voorstellen. There is a in, in, in my En hij ziet het dan als zijn roeping om het vastgeroeste academische systeem te hervormen. The way things are in India, I would like to There there should be a reform in scientific system in India like it's too long the same old good old system is continuing we need to we need to reform the system With Sutrik zou een in Nederland opgeleid talent vertrekken maar het hoeft geen verlies te betekenen. It is a kind of, you know, soft power for Holland, soft power for Dutch government and that's how I see it. Kennismigranten zijn volgens hem in stille kracht, ambassadeurs die nieuw talent stimuleren naar Nederland te gaan. So what about the movie? In a way, it's relaxing, you know. I'm I'm writing my thesis, and so I'm very much, you know, with my own th thinking process. So, this is a kind of, you know, exit from uh, usual thinking. There is a lot of fun there. Yeah, for us. Yeah. Oh, <laughs> <laughs> uh, it, it was a really good experience for us. Yeah. Bigger, bigger hotels. <laughs> Gotta go to Rangasay. Lepta is Ja, Hollywood op de achtergrond. Uh, mevrouw Corbeid leek wat, wat hij zei over de reden waarom die in Wageningen wilde zijn... ...namelijk veel internationale studenten, veel uitwisseling... ...waardoor veel creativiteit ontstaat. Dat lijkt me zo'n voorbeeld van een inderdaad goed gecreëerde hotspot, hè? Absoluut. Uh, Wageningen is ook enorm uh, populair bij, uh, bij Chinezen... Uh... De kwaliteit van het onderwijs trekt enorm veel mensen aan. Dat zei hij zelf ook. Ja. Wat ik interessant vond in de, in de rapportage... is dat hij zichzelf ook ja, als ambassadeur voor Nederland opnieuw. Ja. En dat is, dat is denk ik een hele interessante uh, ja, uh, ontwikkeling. Uh, Duitsland heeft een heel programma. Om juist uh, heel veel mensen in Duitsland uh, op te leiden. En ze doen dit, ze hebben, zijn hier na de oorlog mee begonnen als een soort wiedergoedmaching. Uh, naar allerlei landen toe waar, waar allemaal uh, Lente was aangericht. Uh, nu uh, blijkt dat programma enorm goed te werken en al die mensen die Want in het kader van die Wie de mag u nodig tussen mensen uit om in Duitsland te komen studeren, ja, ging dat zo? Precies Aha. om, om uh, kennis te komen maken met met de positieve kant van de Duitse uh, cultuur mm -hmm. en uh, voor mensen opleidingen te betalen en er uh, was dan vaak mensen uit wat armere landen uit uh, Zuid-Amerika, maar heel veel ook uit, uh, uit China, India. Uh, uit Afrika en over de hele wereld zijn nu mensen die deel hebben genomen aan dat programma, het von Humboldt-programma. Uh, mm -hmm. uh, die, uh, uh, die komen eens in zoveel jaar weer terug uh, uh, naar Duitsland. Maar dat zijn ook hele goede ambassadeurs uh, van Duitse kennis, Duitse industrie, uh, Duitse universiteiten, Duitse wetenschappen. En dat is natuurlijk heel erg goed. En zo hebben ze over de hele, enorm, over de hele wereld enorme netwerken van, uh, ja, van, men, van mensen die zich verbonden weten met, met Duitse universiteiten en Duitse onderzoek ja, en, en de en, Duitse industrie. En het idee is dan dat dat soort mensen, die ambassadeursfunctie is dan... dat, dat die mensen in hun thuisland, als ze collega's, collega's studenten tegenkomen... zeggen, als je goed wil studeren, moet je naar Duitsland gaan. Ja, en dat ze uh, de Duitse industrie aanprijzen. En uh, zo staat dan, ontstaat er een heel netwerk. Want in het kielzog van wetenschappelijke contacten... zijn er vaak ook een heleboel bedrijfslevencontacten. En economische, uh, economische handel. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel erg uh, belangrijk ook. Het gaat, het gaat om onderzoek. Het gaat om, om kennisuitwissing. Maar uh, daarnaast gaat het natuurlijk ook om, uh, um, um, om kennis te vermarkten. En nou, daar zijn Duitsers ook heel goed in. Ja. In, het, in dat programma uh, werkt dat heel goed samen. Ja. Alwin Groen, de, deze jongen, was uh, uh, volgens mij behoorlijk tevreden in, in Wageningen. En uh, leuk naar een Bollywood-film. Ik weet niet of dat in Wageningen was of dat hij daarvoor naar Amsterdam moest. Maar, um, ja. Jij hebt onderzoek gedaan in, in Amsterdam... naar de mate waarin kennismigranten tevreden zijn over zo'n omgeving als Amsterdam. Wat, wat kwam daaruit? Wat waren bijvoorbeeld de sterke punten van Amsterdam? Sterke punten bedoelt u om hier uh, naar Amsterdam te komen ja. of in, om in Amsterdam te blijven? In eerste instantie om te komen. Uh, om te komen dan bleek het vooral uh, tweede keusfactoren te zijn... dat die mensen via via in Amsterdam belanden. Eigenlijk was er niemand bij mijn uh, personen die ik gesproken heb... Die het idee had, ik ga naar Nederland toe. Uh -huh. Maar via via, bijvoorbeeld via een Nederlandse partner. Of dat ze op een onderwijsbeurs in aanraking kwamen met een Nederlandse universiteit. Uh, zijn ze uiteindelijk toch in Amsterdam terechtgekomen. Aha, dus, dus de, de, de, waarvoor ze komen, het studeren, was nooit de primaire reden. Het studeren was wel de primaire reden. Maar, men had maar niet dan... de kwaliteit van de universiteit of van de opleiding. Er was uh, altijd een, een, een, een aanjagertje nodig. Uh, klopt. Want uh, qua universiteit, is uh, gebleken uit mijn onderzoek... Uh, zijn mensen uit de BRIC landen vooral uh, gericht op het Verenigd Koninkrijk... en de Verenigde Staten. Mm -hmm. Als je een Chinees bent en je wilt naar de topuniversiteit... denk je aan Oxford of Harvard. Als dus je wilt naar Londen of je wilt naar Boston. En als het dan toch niet lukt of je komt erachter... Uh, wat zijn er nog meer voor opties... Dan pas ga je kijken naar andere steden hm. die er zijn. En als ze dan eenmaal in Amsterdam waren, wat vonden ze er dan van? Uh, toen vonden ze het helemaal te gek. Oké, okay. en, en waarom was dat? Ja, Vooral... Ik wou er zelf voor, ik iets bij voorstellen. Maar... Vooral vanwege het uh, woon- en leefklimaat. Hm. Um, want je moet je voorstellen, je komt uit India. Je woont bijvoorbeeld in Mumbai, een stad met 18 miljoen inwoners. Ja. Dan kom je terecht in Amsterdam. Het eerste wat in India's mevrouw zei, toen ze aankwam Schiphol... Wauw, dit is oxygen. Ze dus kon weer normaal ademen. Kom, ja... Ah, ja. En dat uitzicht in heel veel andere aspecten ook. Bijvoorbeeld met verkeer en vervoer uh, kan je gewoon uh, makkelijk plekken in de stad bereiken. Ook per fiets. Dat mm -hmm. is in uh, bijvoorbeeld Brazilië wel anders. Dan doe je twee uur over in de spits om van noord naar zuid te komen in de stad. Dus dat kosmopolitische dorp wat Amsterdam is, dat is dan heel aantrekkelijk? Dat is zeker heel aantrekkelijk. Mm -hmm. En dat leidt er ook toe dat uh, de mensen die ik geïnterviewd heb... Uh, langer in Amsterdam blijven dan ze vooraf gepland hadden. Mm -hmm. Dus dat is wel een uh, belangrijk uh, punt. En uh, wat beviel ze niet in Amsterdam? Uh, de openingstijden van de winkels. Door vrijwel iedereen genoemd. Uh, de mensen hebben uh, lange werkdagen. Ja. Uh, ze werken bijvoorbeeld tot zes, zeven uur in de avond. Nou, als je dan nog even kleding wil halen, dan uh, is de winkel al dicht... Zo dus kan je alleen nog terecht voor je boodschappen. Want dat zijn ze thuis niet gewend. In, zijn in, ze in Mumbai gewend. Zijn, is er altijd wel iets open in de buurt. Uh, klopt. Echt een ja. 24-uurs-economie. En uh, daar is het zo van, je kan heel re re relaxed leven. Uh -huh. dus je hoeft maar de deur uit te gaan en je kan uh, ja, iets gaan kopen. En hier hebben ze dan toch dat ze denken van... Uh, oh ja, ik moet mijn hoofd er even bij houden. Want als ik het vergeet om naar de winkel te gaan... Ja, dan heb ik niet wat ik wil. Ja. Ja. En als het nou gaat om uh, de, de, laten we zeggen, beleidsmatige kanten... de verblijfsvergunning, de bureaucratie... wat vonden ze dan eigenlijk van Nederland? Uh, dat waren wisselende verhalen. Er waren een aantal mensen die uh, heel tevreden waren. Die waren naar het uh, expatcentrum geweest. Dat zijn uh, bepaalde afdelingen uh, binnen steden in Nederland uh, uh, waar mensen naartoe kunnen om hun vergunningen te laten regelen. Mm -hmm. En het wordt dan uit handen genomen. Dan kan je ook bijvoorbeeld je rijbewijs laten omwisselen. En de mensen die van die. Is dat diensten... een overheidsdienst of is dat een.? Uh, dat is deels een, deels een overheidsdienst die uh, mede gefinancierd wordt uh, door het bedrijfsleven. Mm -hmm. ja. En de mensen die daarvan gebruik uh, hadden gemaakt waren heel tevreden. Maar er waren ook veel mensen die daar niet gebruik van konden maken. Omdat zij niet onder de definitie van kennismigrant vielen. Dus bijvoorbeeld mensen die op eigen houtje naar Amsterdam kwamen en niet via een bedrijf. Als die uh, van die diensten gebruik willen maken, dan uh, moeten ze zelf wat meer regelen. Dus die moeten dan zelf de vergunningen regelen. En die hadden daar nog wat moeite mee om af en toe bij de IND op de juiste uh, locatie te komen. En het juiste uh, werk te doen. Ja. Uh, mevrouw Corbeij, u noemde al Duitsland. Uh, heel actief en nou ja, omdat ze al zo lang geleden begonnen zijn eigenlijk uh, dus, dus zeer succesvol. Hoe? Doet Nederland het eigenlijk in Europees verband... Als, het, als we het een beetje zien als een competitie voor de kennismigrant? Dan doen we het uh, redelijk slecht. Uh, Nederland heeft uh, uh, eigenlijk relatief de minste uh, kennismigranten... Uh, van, van de meeste Europese landen. Uh, slechts één op de zeven migranten die binnenkomen... In Nederland is een is een kenniswerker van hoger opgeleide. Uh, en dat is in andere landen is dat, dat, dat uh, nou, ligt die verhouding echt anders. Hmm. Uh, van, van de uh, migranten die er zijn, uh, is, een, is in Nederland maar uh, 3,5% is uh, hoog opgeleid. En in andere landen is dat uh, nou, tegen, de, tegen de 8% of zo. Dus dat is echt een, zijn aanzienlijke verschillen. Ja, ja, goed, toch, uh, uh, toch zijn er nog wel. Een paar, gelukkig. Da Absoluut, an nee. Anders zouden we er ook niet over praten. Nou ja, dan zouden we er misschien nog langer over moeten praten. Maar eh, we hebben nog een klein portretje gemaakt. Vijf jaar geleden namelijk verliet de 22-jarige Chinese Yu Zhao het huis van haar opa en oma waar ze toen woonde. Uiterst gemotiveerd en met een duidelijk doel voor ogen kwam ze naar Nederland om hier te studeren. Laten we naar haar luisteren. We are going to a cafe where we can uh, enjoy a cup of coffee and apple tart. <laughs> is this something you learn to enjoy while you were in uh, Holland? Yeah, definitely. <laughs> yeah, this is typical Dutch, I think. <laughs> hey, um, have you apple tart? Apple tart, yeah. Yeah, look. Yeah, <inaudible> look. This is een Chinese Yu Ze She is, since she in Netherlands, completely crazy on apple <inaudible> tart. Yeah. This is also typisch Duits. Huh? One coffee, one cookie. Vijf jaar geleden kwam ze naar Nederland. I arrived in Netherlands on the Christmas day. <laughs> And um, I actually booked the cheapest uh, flight. <laughs> That's why I flew on that day. <laughs> And I, I had a, I was nervous I, I, on the airplane. I was nervous the whole night. I could not sleep. Vanzelfsprekend is Yuzeine zenuwachtig. met een bachelordiploma in biologische veiligheid op zak, verlaat ze China om 3.000 kilometer verderop in een vreemd land voor het eerst op eigen benen te staan. De aankomst op Schiphol valt haar gelukkig mee. I remember that there mensen people saying hello to me and saying ni hao to me, and I immediately feel that oh, this is a friendly country. At that time I was 22. I was very excited. Maar wat bracht u nou naar Nederland? Daarvoor moeten we terug naar 2008. Toen werd China net als afgelopen week geteisterd door een schandaal waarbij melkpoeder van baby's verdund werd met het giftige melamine. En now for an update on China's poisonous milk scandal. problemen met melkpoeder in China zijn veel groter dan gedacht. So I, I looked at those news and I, I felt very uh, sad about it. I know that um, in terms of food safety China needs more uh, knowledge. Um, I mean, in terms of food safety security, I mean, the world itself also needs more knowledge. Het nieuws raakt haar zo dat ze besluit haar carrière te wijden aan veiliger voedsel. Na een lange speurtig op internet besluit ze naar Nederland te komen... ...omdat, zo ontdekt ze, alleen hier die specifieke kennis onderwezen wordt. Inmiddels werkt ze bij TNO aan slimme en veilige verwerking van melk. Yu uh, zegt in Nederland te willen blijven werken. Simpelweg omdat alleen hier de specifieke expertise is. Maar er is nog een reden waarom ze niet terug wil naar China. Well I had een talk met some how to say CEOs from uh, companies in China en ze um deliberately say that they want men more than women. Chinese are discrimineren. Sturen liever een man op business trip en vinden dat een vrouw het huishouden moet doen, vertelt u. That kind of the way of thinking is still there, it's still very ingrained in Chinese people's mind. Um, That's also another reason why waarom reluctant to go back to China now. Um, I'm afraid of being repressed. We see most often men would return back to China, and vrouwen like to stay. Je blijft. Maar hoe kan Nederland het mannelijk Chinese talent hier houden? Daar ziet je het nut niet zo van in. Houd ze liever te vriend, zegt ze. Because when they go back to China, they are serving as ambassador for Netherlands. They would bring projects from China to Netherlands for, for Dutch companies or institute. Uh, that's also a benefit for Dutch government. There is a trend that there's more and more collaboration going on because China opened up its door and also sent more um, young talents outside to, to have more communication with foreign uh, Western um, scientists. En mocht het met u in de Nederlandse wetenschap niet lukken... dan heeft ze een prachtig alternatief plan. Ik denk dat Nederland uh, quite nice cakes. Ja, yeah, en tarts heeft. En ik like ook um, een typische tart van Limburg. Ja, want elke keer als mensen birthday they always bring uh, Limburg. How uh, do you call it? Vlaag fly fly tart huh? it's really nice yeah I, I was thinking for a while that I should open up Lingburg fly uh, tart shop in China when I come back but maybe uh, yeah maybe uh, who knows <laughs> yeah the kracht van appeltaart of Limburgse Fly voor that matter. Uh, Alwin Groen, was je dat in je onderzoek ook tegengekomen of niet? Uh, nee, dat niet. Nee? Ja, het was Amsterdam natuurlijk. Dus ja, uh, nou, voor de, andere... de, de, de taart van ja. de tante heb je daar. dus is ook heerlijke taart. Maar um, hoe zou Nederland behalve met appeltaart of fly uh, wel beter kunnen opvallen in die International Battle for Talent? Waar, waar, wat, wat zouden we moeten benadrukken om te zorgen... dat we niet tweede keus zijn bijvoorbeeld? Uh, ik denk dat we moeten benadrukken hoe goed ons onderwijs is. En dan specifiek de prijs-kwaliteit Want kijk, van die top als Oxford en Harvard ga je het niet winnen. Maar de mensen die daar buiten op zoek zijn naar een universiteit. Uh, daarbij uh, moet je ze op de hoogte stellen van wat Nederland te bieden heeft. Mm -hmm. En dat gebeurt nog onvoldoende, denk ik. Ik denk dat we met universiteiten en bedrijven actief naar het buitenland moeten gaan. Daarop onderwijsbeurzen en missies moeten promoten wat wij te bieden hebben. Wat doen we dat niet, mevrouw Corbijn? Uh, ja, economische diplomatie uh, uh, wordt wel steeds meer ingezet. En daarin uh, speelt kennis en, en onderzoek ook steeds meer een rol. Dus dat, dat gebeurt wel. Het kan natuurlijk altijd, daar ben ik uh, volledig met jou eens, kan natuurlijk altijd, uh, altijd weer beter. Mm -hmm. En uh, als het nou gaat om mensen hier te houden, uh, is dan uh, de winkels 24 uur open het belangrijkste? Of zijn er nog andere dingen waar we moeten lenken over Groen? Uh, ik denk dat de winkels uh, toch zeker erg belangrijk zijn. Uh, daarnaast is het belangrijk om een uh, dynamieke, dynamiek te creëren, dynamische steden. Dus plekken waar veel op straat gebeurt. En dat is uh, specifiek belangrijk voor mensen uit de Briklanden. Wat, wat voor steden dingen zouden komen. er dan moeten gebeuren op straat? Uh, uh, nou, Dat je er vooral voor kunt zorgen dat de kennismigranten in de binnensteden kunnen wonen. Mm -hmm. Want dat is het gewenste woonklimaat. Want dat is het, het mooie, uh, de mooie provinciale stad, die toch leuk genoeg is... Maar op het moment dat ze dan uh, buiten de binnenstad komen... is gebleken uit mijn onderzoek... dan vinden ze het te saai worden. We ja. dus zorgen ervoor dat ze op de woningmarkt een kans krijgen... om daar te wonen waar ze het willen. In de binnenstad, met veel winkeltjes. Met veel levendigheid op straat. Met veel uh, mensen op straat. Veel toeristen, veel studenten. Wat een anoniem gevoel geeft. Dat je een anonieme wereldburger bent. En niet... Uh, de allochtoon, dat je wordt aangekeken als de allochtoon... maar dat je jezelf kan zijn in een stad, ja. En, en, en als het nou gaat om echt binden, hè? als we willen dat ze economisch actief worden in Nederland, dus voor Nederlands bedrijven in Nederland gaan werken, wordt daar genoeg aan gedaan? Aan, aan carrièreperspectieven, mevrouw Corbij, nou, ik denk dat uh, dat het voor kennismigranten nog altijd best moeilijk is om, om binnen te komen in Nederland. De drempel is, uh, uh, is vrij hoog. Mm -hmm. uh, ik denk dat het, uh, het leefklimaat over het algemeen. ...redelijk aantrekkelijk is vergeleken met andere steden. Uh, de woonlasten zijn vergeleken met, uh, uh, met, met Parijs of uh, Berlijn of Bonn... ...of uh, Stuttgart, München, uh, nou, relatief laag. Dus dat is, denk ik, uh, denk sowieso heel erg goed... Maar uh, wat, wat van belang is, om, is om, om ja, door, door, door, ja, echt te investeren in een hele culturele een goede atmosfeer die aantrekkelijk is uh, voor mensen. En nou, daar kan inderdaad, daar ben ik het uh, met jou volledig eens, daar zou Nederland misschien iets meer aan, aan kunnen doen. Ja. Maar vooral ook het, de, de drempel verlagen, hè, dus de, de, de toegangsdrempel verlagen, zodat mensen makkelijker binnen kunnen komen. Ja. Maar dan gaat het nog steeds over mensen die hier binnenkomen. En uh, we hebben nu al uh, allebei de geportretteerde kennismigranten horen zeggen... het is vooral belangrijk dat je daarna een ambassadeur voor Nederland wordt. Ja. Ambassadeur voor Nederland word je niet in Nederland zelf. Hoe belangrijk is het nou eigenlijk dat we die mensen hier ook binden? Want dat is eigenlijk een beetje het nieuws van de laatste tijd... dat Nederland er vooral ook niet in slaagt om mensen hier te laten blijven... en in de Nederlandse economie actief te zijn. Is dat eigenlijk erg belangrijk? Nee, voor een gedeelte natuurlijk wel. Maar het is altijd goed als mensen hier een paar jaar werken. Dan leren ze ook de werkcultuur, de arbeidscultuur wat meer kennen. Ze leren dan Nederland beter kennen dan alleen als buitenlandse student... die eigenlijk vooral met andere buitenlandse studenten omgaat. Mm -hmm. Als ze werken in Nederlandse bedrijven... dan leren ze natuurlijk veel beter de Nederlandse cultuur kennen. En dan zijn ze ook betere beter ambassadeurs. Niet alleen van Nederland als geheel. Maar ook voor het bedrijf waar ze gewerkt hebben. en Voor de sector waarin gewerkt hebben. En dat dus je zou er wel naar moeten streven om ze in ieder geval een, een tijdje in een Nederlands bedrijf een aantal, te laten. Werken. Een aantal jaren op de arbeidsmarkt actief. En uh, de meeste landen zijn ook heel actief in het terughalen van hun uh, van de buitenlandse studenten. Mm -hmm. uh, China is dat zeker. Er uh, zijn nu ontzettend veel Chinese studenten die in het buitenland uh, studeren. Maar de Chinese overheid heeft een heel actief beleid om die mensen allemaal weer terug te halen. Mm -hmm. Als ze eenmaal afgestudeerd zijn of als ze een paar jaar werkervaring hebben zodat ze in ieder geval de kennis kunnen benutten... die die Chinese studenten dan in het buitenland hebben opgedaan. Ja. Dus daar is een heel actief beleid voor. En ik denk dat je uiteindelijk dat niet, niet tegenhoudt. Je kunt, je kunt er echt niet op rekenen. Maar voor die eerste aansluiting, zal, zal ik maar zeggen... Hè, voor mensen die hier toch uh, afstuderen... en die we dan graag nog even een tijdje hier willen houden... om ze ook te laten landen in het Nederlandse bedrijfsleven, zou ja. ik maar zeggen. Is die er? Is de, wordt daar goed samengewerkt tussen bedrijfsleven en universiteiten? Nou, te weinig. Het is dus, dus heel moeilijk... Uh, in, sommige, in de beta sector gaat het wel een stuk beter. Dan kun je vrij makkelijk een baan vinden als je afgestudeerd bent. Maar in een aantal andere sectoren is het veel moeilijker... Het is vaak al moeilijk om stageplaatsen uh, te vinden. Dus daar denk ik dat het dat veel beter samengewerkt uh, kan worden. En dan is het ook heel erg belangrijk om te kijken naar, naar werkvergunningen, arbeidsvergunningen en al dat soort zaken. Zodat dat goed geregeld is ja. voor mensen die een paar jaar in Nederland uh, willen blijven werken. Ja, Alwin Groen, de, de mensen die jij onderzocht hebt, waren die überhaupt van plan om hier te blijven werken? Of uh, dachten ze die winkels die blijven voorlopig toch dicht, dus we gaan zo gauw mogelijk weer naar huis? Ja, ze waren zeker van plan om te blijven werken. En hadden ze het idee dat dat zo makkelijk gemaakt werd... of vonden ze dat ingewikkeld? Um, voor, voor een groot aantal was het wel uh, redelijk gemakkelijk. Had die een baan hadden gevonden. Uh, het is bijvoorbeeld een voorbeeld van een student... aan de Duisenberg School of Finance... Goed voorbeeld, op de Zuidas in Amsterdam. Mm -hmm. De Duizenberg School of Finance is een uh, topinstituut... op het gebied van de financiële sector. Heel belangrijk voor Amsterdam. Nog wel, ja. ja Iets maar... minder belangrijk dan het was, maar... <laughs> en de studenten daar, uh, die daar afstuderen... die stromen eigenlijk linearekte door naar de bedrijven... in de financiële sector in Amsterdam. Ik heb bijvoorbeeld een Indiaanse uh, jongen gesproken... en die uh, kon na zijn master uh, voor 99 zeker meteen aan de slag... Uh, bij de EGOM. ja. Nu is er eigenlijk een, een grotere vraag die ik uit, uit het gesprek voel opdoemen. Want u zegt, mevrouw Corbeil, China is, is ongelooflijk actief met het terughalen van, van mensen. Um, China begint natuurlijk langzamerhand ook een omslag te maken van een, een, een productie, een industriële productie-economie, langzamerhand ook steeds meer naar een kenniseconomie. Moeten wij het wel willen, eigenlijk, een kenniseconomie zijn? Kunnen we ooit tegen China op? Uh, ik denk dat we het zeker moeten winnen. Dat is denk ik voor Nederland geen, uh, ge geen andere keus. Wij uh, zitten heel goed in die concurrentieslag met, uh, met onze kennis en onze uh, uh, wetenschappelijk onderzoek. Uh, Ons toegepaste onderzoek is ook heel erg van belang. Dus je moet zeker uh, die kant op gaan. Je moet niet denken uh, dat je in die zin een soort concurrentieslag met China kan, uh, kan aangaan. Want dat kun je niet winnen. Uh, per jaar studeren in, uh, uh, in China alleen al 350.000 ingenieurs af. Nou, ja. Dus in Nederland is dat. Uh, Hoeveel en... zijn het er in Nederland, denkt u? <laughs> nou, ik weet niet, in ieder geval aanzienlijk, aanzienlijk, aanzienlijk minder. Ja, minder. Uh, ja. De kwaliteit van die uh, de Chinese ingenieurs wordt ook steeds beter. Uh, ja. Vroeger werd er wel eens gedacht dat ja, die ingenieurs kunnen alleen maar. Een een beetje kopiëren en iets namaken, maar die kunnen niet zelf iets verzinnen. Nou, dat is echt verleden tijd. De, het onderwijsniveau in, uh, in China stijgt enorm... Dus het heeft geen zin hè, om te zeggen van nou we gaan de concurrentie met China en we kunnen het misschien wel even winnen van China. Die aantallen zijn zo gigantisch groot, ja. dus dat red je nooit. Dus wat dus dus moeten van, we wel doen? Het van belang is om, om een hele goede samenwerking met, uh, met China te zoeken. Mm -hmm. En uh, te kijken um, of je elkaars kennis kan, uh, kan versterken. Uh, als Chinezen uh, gaan helpen in het onderzoek wat gedaan moet worden, dan gaat het stukken sneller dan dat je het alleen zou moeten doen. Dus je zou op alle mogelijke manieren uh, de samenwerking uh, moeten zoeken tussen universiteiten. Tussen kennisinstellingen, uh, aan de Nederlandse kant en aan de Chinese kant, maar ook op het uh, niveau van bedrijfsleven. En dat is enorm van belang, denk ik, voor de toekomst van de Nederlandse economie. Ja, en um, hoe gaat het dan eigenlijk met, met Nederland als kennis-economie? We hebben natuurlijk in uh, de, de, de, de tijd onder het kabinet Balken en daar hadden we het kennisplatform. Ik weet eigenlijk niet eens of het nog bestaat. Bestaat het nog? Uh, ja, dat was een innovatieplatform. Oh, innovatieplatform uh, was dat, ja. Dat, ja. Uh, dat bestaat maar goed, het stond in dienst van de kenniseconomie, dat ja, in ieder geval wel. Nee, ja, absoluut. En uh, dat bestaat niet meer, maar er is nu wel een heleboel um, uh, beleid ontwikkeld, wat er ook in het innovatieplatform uh, bedacht is. Uh, er is een topsectorenbeleid, waarin de Nederlandse topsectoren bedrijfsleven samenwerkt met de kennisinstellingen, uh, om zo uh, zoveel mogelijk kennis te ontwikkelen die de economie, ook ten goede komt. En dat is een be eh, beleid wat ingezet is onder het vorige kabinet... en wat nu voortgezet wordt. En dat is ja, toch heel belangrijk om de concurrentiepositie concurrentie te gaan verbeteren... en te zorgen dat Nederland in ieder geval de aansluiting blijft houden... op de top van de wereld op dat terrein. Ja. Almeen Groen, wat, wat, wat, wat zijn uh, op basis van jouw onderzoek... eigenlijk je, je allerbelangrijkste aanbevelingen? Wat zouden er het eerst moeten gebeuren? Uh, het eerst zou moeten gebeuren dat we onszelf veel beter laten zien... Want het bleek dat de mensen die via een of andere zijweg in Amsterdam belanden uh, op een top tevreden waren. En het bleek dat als ze niet via via een aanraking waren gekomen, dat ze hier nooit waren geweest en nooit al het moois hadden kunnen meemaken. Ze dus moeten eigenlijk gewoon ons openstellen naar de buitenwereld. En is dat dan Holland Promotion uh, vooral inhoudelijk op het gebied van kwaliteit van onze opleidingen? Of moeten we vooral ook benadrukken dat je in Amsterdam zo leuk op de fiets. Uh, van huis naar de universiteit kan, wat, wat is het belangrijkste? Wat, wat, uh. wat, wat is het beeld wat jij uit je onderzoek hebt gehaald... waarvan je denkt, uh. nou, dat moeten we versterken... want dat vinden mensen geweldig. Het belangrijkste is om uh, in te zetten op het onderwijs... omdat de mensen toch uh, via daar naar uh, Nederland komen. Uh -huh. Ze gaan niet zeggen, ik ga op basis van hoe mooi het land is erheen komen... want ze kennen het land dus nog niet. Nee. Maar als je dan het onderwijs promoot, dan kan je mooi in de zijlijn zeggen... we hebben een prachtige stad te bieden. Een stad waar je op de fiets alles kan bereiken. Een prachtige stad te bieden waar Engels uh, een, een voertaal is. Waar je alles in het Engels kan doen. Want dat is ook zo. De mensen die ik interviewde, bijna niemand wist dat je in Nederland uh, met Engels af kon. was mm -hmm. überhaupt niet duidelijk dat er Engels gesproken werd. En als er dan via via, via een partner erop worden gewezen. Hé, hey, je kan in, in Delft een PhD doen in het Engels. Met allerlei buitenlandse collega's. Waar zelfs de Nederlanders jou in het Engels uh, toespreken. Ja, dan zijn ze helemaal verkocht. Dus probeer eigenlijk in de zijlijn van uh, de reden waarom, je, waarom ze naar Nederland komen... de andere kwaliteiten mee te verkopen. Ja. Zodat mensen overtuigd zijn om zeker voor Nederland te kiezen. Ja, en uh, nou, nou, nou staat Nederland en met name Amsterdam natuurlijk al heel erg lang... Uh bekend als een soort van vrijplaats in de wereld, hè, met de koffieshops. En zo speelt, speelt dat nog een rol? Of hebben studenten daar soms ook nog problemen mee met onze normen en waarden? Uh, dat speelde geen rol. Ik heb daarna gevraagd. En uh, veel mensen die associeerden het er ook niet mee. Het kwam niet naar boven als een topic wat ze zelf aanduiden... of heel uh, bijzonder vonden. Euthanasie, abortus, al die dingen waarover uh, in, in de rechtse kringen... in het uh, buitenland nog wel eens uh, geklaagd wordt als het over nee, ons gaat. dat is rol. niet naar voren gekomen. Maar ja. wat wel naar voren is gekomen is dat de gelijkheid van de Nederlandse cultuur heel erg gewaardeerd wordt. Hmm. Bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld van een, uh, een Braziliaanse uh, iemand in de bankensector. Die zei, als ik in Brazilië in een supermarkt stond in mijn pak... dan werd ik uh, aangesproken als degene die het beste was ter wereld. Ik, ik, ik werd zeg maar, aangestaat als iemand die verheven was. En als ik dan in, uh, in, in mijn slippers en mijn, in mijn badkleding uh, aankwam... na een dagje strand, dan werd ik als oud-vuil uitvu behandeld. En hij zegt in Amsterdam, het maakt totaal niet uit wie Hoe je bent, ziet. wat je doet. <laughs> ja. dat, dat vinden de mensen helemaal geweldig. Want ja. dan worden ze beoordeeld op wie ze zijn. Ja. En niet beoordeeld op een, uh, op een pak of op een uh, ja. uiterlijk. Nou ja, wat die gelijkheid betreft hoorden we die Chinese dame ook zeggen... dat ze het hier in Nederland erg prettig vond, hè? Voor vrouwen, ja, voor vrouwen prettiger hier dan daar. Absoluut, denk ik. En, uh, uh, maar wat je haar ook hoorde zeggen... is dat ze heel nadrukkelijk heeft gekozen voor Nederland... vanwege de expertise op het, uh, het gebied van voeding... en de, ja. de voedingsindustrie. En dat, dat blijkt iedere keer weer. De Chinezen weten eigenlijk heel precies... van wat hier te halen is aan kennis. En die komen niet voor een leuke stad... of een leuke, uh, leuke omgeving, dus of voor, voor we... winkels. Maar die, die komen echt voor de inhoudelijke kennis... en ja. zijn daarin ambitieus. En nou, die, willen, die willen ook het goede... Je onderwijs daar komen ze voor in de eerste plaats voor. Ja, ik dank u allebei hartelijk. Door Ritkorbij en Alwin Groen. En ik zeg nog even: morgenavond in VPRO's Tegenlicht... dat is om ongeveer 9 uur op Nederland 2, gastarbeiders 2.0. En daarin gaat het dan onder andere over de Italiaanse kennismigrant Simone. die gevolgd wordt wanneer die in Eindhoven bij het bedrijf ASML terechtkomt. Morgenavond dus, 5 voor 9, op Nederland 2, Tegenlicht. Berichten uit Bloggistan. Ja, Buenos Aires, Berlijn, Montreal, Montpellier, Amsterdam... het zijn een paar van de bijna twintig steden in de wereld... waar vandaag Spaanse jongeren uit protest de straat op gingen. Verslaggever Katie Sheriff is naast me aangeschoven. Eh, jij was bij het protest in Amsterdam vanmiddag. Dat klopt. Wat gebeurde daar? Eigenlijk niet zoveel. Ik wilde oh eigenlijk hier geluid laten horen van skanderende Spanjaarden. Maar dat viel toch een beetje tegen. Het was een clubje van 30 Spanjaarden, ze hadden wel een grote spandoek bij zich. En uh, ja, een, een aantal zonaanbiddende Amsterdammers. En toeristen keken nog wel even op. Uh, Geamuseerd. Ge uh, nou ja, van wat is dat nu en waar gaat dit over? Uh, nou, dat was dus op meerdere plekken in de wereld uh, gebeurde er zo'n kleine demonstratie. Op dit moment zijn er trouwens wel in Spanje ook. Uh, demonstraties bezig. En in, ik zag net beelden van Madrid. En daar lopen er toch wel een paar honderd volgens mij mee. En, en waarom demonstreren Spanjaarden in buitenlandse steden? Ik bedoel, Madrid is natuurlijk ja. geen buitenlandse stad voor Spanjaarden. Nee. Maar waarom deze het in Amsterdam bijvoorbeeld? Nou ja, Het is de campagne Nonos Vamos Nos Echan. Uh, wij gaan niet weg. Uh, ze schoppen ons eruit. Uh, er zijn heel veel Spanjaarden door de crisis. Jonge Spanjaarden door de crisis eigenlijk vertrokken uit Spanje. Uh, omdat ze in hun eigen land uh, gewoon geen, geen helmen zien, geen werk kunnen Vinden. En ze hopen dat ergens anders wel te vinden. Alleen ze willen dus duidelijk maken aan hun eigen regering. Eigenlijk is het dus toch een protest voor hun eigen regering van uh, let even op, dit is niet omdat we avontuurlijk zijn of uh, dat we het wel leuk vinden naar het buitenland te vertrekken. Mm -hmm. Dit is gewoon echt omdat we gewoon geen andere uitweg zien. Jullie schoppen ons eruit. Precies. En, en er zijn nu al uh, meer dan 300.000 Spaanse jongeren onder de 30 zijn geregistreerd bij uh, ambassades en consulaten in het buitenland. En waar gaan die allemaal heen? Uh, ja, er is dus op die website een interactieve kaart te vinden. En, uh, en uh, je, ziet dus, uh, je, je vindt ze op de gekste plekken. Ik zag zelfs iemand in Groenland zitten. Uh, maar vooral naar de landen in opkomst. Hè. Ik zag uh, iemand in China, een architecte, schrijven... dat ze binnen een maand al werk had gevonden... terwijl ze in Spanje al een jaar aan het zoeken was. En, uh, en ook in Brazilië natuurlijk. Hè. En, uh, in Latijns-Amerika. Zoals de 25-jarige Rebecca Martin. Ik ben nu een maand in Brazilië en ik heb al zoveel interessante vacatures gezien. Ik kan wel janken van blijdschap. Ik zeg nu tegen al mijn Spaanse vrienden dat ze een beetje Portugees moeten leren en hier naartoe moeten komen. Ja, want Brazilië heeft een tekort aan ho hoogopgeleide professionals. Hè? Mm -hmm. President Dilma Rousseff was uh, eind vorig jaar ook in Spanje en Portugal bezoek, Heeft daar wat afspraken gemaakt om uh, hoogopgeleide mensen naar Brazilië te halen. De kennismigrant, ja. Precies, waar we het net over hadden. <laughs> Brazilië heeft ze ook nodig. Wow. Uh, en vooral een ingenieurs en medisch personeel. En uh, ook, ook uh, veel Portugese jongeren gaan natuurlijk. Want ja, het is natuurlijk ideaal dezelfde taal. Uh, die vertrekken trouwens ook naar Angola, Mozambique, die ja. gaan. Dus echt naar de, de, de, de, de oude koloniën uh, uh, op zoek. En, en, nou, en Spanjaarden vind je daar dus ook. En ja. het makkelijke is natuurlijk dat het Portugees... redelijk snel te leren is voor Spanjaarden. Ja, maar... Uh... <coughs> Europa lijkt me ook erg makkelijk, want vrij verkeer van diensten en goederen uh, ja, binnen Europa. Je mag precies. overal werken, dus waar gaan ze binnen Europa naartoe? Na, vooral, ja, vooral Engeland, Frankrijk en Duitsland toch. En ook hier dus in Nederland. En vandaag sprak ik dus met een paar van die Spanjaarden die hier zitten. Een 24-jarige Sylvia, die is uh, nu au pair terwijl ze een master heeft gedaan in international business. Uh, die werkt dus zwart nu hier in Nederland. Dat is trouwens nog best een probleem waar zij het mij vandaag over vertelde, dat vele van hen hier zwart werken. Mm -hmm. uh, maar heel veel gaan er dus ook naar Duitsland, de grootste economie waar het nog steeds heel goed mee gaat. Je hebt zelfs een website makeitingermany.com uh, wel geheel in het Duits trouwens, dus dan moet je al wel Duits kunnen. En vorige week zei de directeur van het Federaal Agentschap voor Arbeid ook... Uh, dat Duitsland per jaar zeker 200.000 hoogopgeleide Zuid-Europese jongeren kan gebruiken. Maar op Facebook werd er eigenlijk spottend gereageerd op die aankondiging. Schaamteloos dit, omdat ze ons de helft kunnen betalen... van wat ze Duitsers met dezelfde opleiding zouden moeten betalen. Welkom in de geglobaliseerde wereld. Nou, dat schreef de Spaanse Letty Marmar. Mm -hmm. en, uh, ze kreeg van vele Spanjaarden bijval... Uh, toch, uh, over dat ze worden uitgebuit door die uh, noordelijke landen... Hè, dat ze daar uh, voor een prikkie het werk kunnen doen. Uh, en, uh, uh, maar ene Pedro Ramos die, uh, die relativeerde dat weer iets. Ik woon en werk al acht jaar in Duitsland... en ik denk eigenlijk niet dat ik heel erg goedkoop ben voor mijn baas... Ja, laten we niet zo zwart kijken en dramatisch doen. Ja, ik heb zelf ook wat Spaanse vrienden die nu in Berlijn wonen. En die hebben daar ook werk. En zij zijn ook tevreden mee. Dat zijn wel Spanjaarden die ook Duits spreken. Dus dat is toch mm -hmm. wel een voordeel in het, in het werk zoeken. Om hoeveel uh, Spaanse en Portugese jongeren gaat het nu eigenlijk die werkloos zijn? Nou ja, in Spanje die werkloos zit nu nog steeds op 26 procent. Dus dat zijn 55 procent van de jongeren onder de 30 zelfs zijn uh, uh, werkloos nu. En in Portugal is de hele werkloos percentage 16 en waarvan 38 procent jongeren werkloos. Dankjewel. Sheriff. Uh, morgen dus in tegenlicht uitgebreider aandacht aan nou juist dit fenomeen. Namelijk van migranten binnen de Europese Unie. Risken met Rik. Ja, we hebben de dobbelstenen gegooid. Um, in deze rubriek belicht collega Rick Delhaas... prangende internationale kwesties en vraagstukken. Nou, wanneer er iets prangde deze week... dan was het wel de oorlogsdreiging op het Koreaanse schiereiland. Rick, ik heb het, geloof ik iedere deskundige de afgelopen week... wel drie keer gehoord. Maar jij denkt dat je er nog iets aan kan toevoegen? Uh, nou, ik, uh, ik dacht het niet. Ik stelde me bij al die dreigementen over en weer vooral de vraag... Uh, wanneer uh, werkt afschrikking nou wel en wanneer werkt het nou niet afschrikken? Dat uh, doen landen vooral... Uh, om uh, te zorgen dat uh, je elkaar niet aanvalt en, en ja, het niet tot een gevecht komt. Daarom wil Noord-Korea ook die nucleaire uh, bom hebben. En dat is ook de reden uh, waarom je opeens van die onzichtbare Amerikaanse vliegtuigen boven uh, Zuid-Korea ziet vliegen. Nou ja, dat... je ziet ze dus niet, maar... <laughs> nou, ze zijn <laughs> gefotografeerd. Dus. Ja, precies. <laughs> voor, de, voor de radar ja, zijn ze onzichtbaar. Precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dat is dus dreigen en afschrikken. Ja. Uh, daar, daar kan je uh, van vinden dat het gevaarlijk is. Maar volgens mij hebben we de hele Koude Oorlog... lang vrede in Europa aan te danken gehad aan afschrikking. Werkt het? Ja, het is natuurlijk ook wel eens een incidentje geweest. En uh, je moet vooral een geloofwaardig afschrikken. Je moet je dreigement ook waar kunnen maken... Uh, als het werkelijk tot een uh, conflict uh, komt. Ik heb maar eens gebeld met uh, polemoloog Leon Wek... Van het Instituut voor Vredesvraagstukken van de Universiteit van Nijmegen. Dit is het antwoordapparaat van de familie Wekke. Op dit moment is alleen de hond thuis. Nou, dit klinkt heel geloofwaardig, maar dat is het niet. Want ze hebben helemaal uh, geen hond. Uh, ik wil uh, Leon Wekker natuurlijk niet uh, vergelijken... met uh, president uh, Kim Jong-un van Noord-Korea. En die eventuele consequenties uh, staan natuurlijk niet in verhouding. Maar ook die uh, Kim bluft. Uh, hij heeft wel een kernwapen. Maar uh, dat kan hij nog helemaal niet gebruiken. Omdat uh, die uh, kernbom, die zo groot als een treinwagon schijnt te zijn... niet op een uh, raket uh, ge geplaatst kan worden. Dus voorlopig is dat dat in ieder geval helemaal nog geen gevaar? Nee. Nou, goed, niks aan de hand dus. Nucleair gesproken, maar... Uh... Volgens mij zijn de Amerikanen en vooral de Zuid-Koreanen... toch behoorlijk zenuwachtig geworden de afgelopen twee weken. Ja, dat zou het misschien ook uh, zijn. Uh, Noord-Korea vormt misschien <laughs> dan geen echte bedreiging. Maar ze kunnen vooral in buurland uh, Zuid-Korea... natuurlijk wel enorme schade aanrichten. Hè. De hoofdstad uh, Seoul die, die ligt zo'n 50 kilometer uh, van de grens af... onder bereik van de Noord-Koreaanse artillerie. Uh, maar goed, uh, Noord-Korea moet natuurlijk ook denken... dat een aanval weer leidt tot een, uh, een reactie... En en dat zou wel eens het einde van het uh, Noord-Koreaanse regime uh, kunnen uh, betekenen. Dus ze moeten, uh, ja, ik zal maar even zeggen, voorzichtig dreigen. Ja, want dat willen ze ook niet. Nee, nee. Uh, in de dierenwereld zie je dit uh, soort gedrag natuurlijk ook. En ik heb uh, gedragsbioloog Jan van Hoofd eens gebeld. Hij heeft uh, jarenlang onderzoek gedaan onder dieren. En in zijn vak heet dat imponeergedrag. Hè? Dieren doen dat als het gaat om uh, territorium uh, of voedsel. Soms zie je in dierlijke confrontaties wanneer het partijen sterk aan elkaar gewaagd zijn, dat ze wel uitkijken voordat ze het echt tot een conflict laten komen. Want ze lopen dan beide het risico dat ze ondergaan. Als de kansen, de kaarten duidelijk zijn dat de een veel sterker is, dan zal die de ander ook makkelijker aanvallen. Maar de ander zal dan ook waarschijnlijk al snel het hazenpad kiezen. Je hoopt dat het hier zo ver niet komt, dat beide partijen die hier in het geding zijn... een van de twee is duidelijk sterker dan de ander. Dat degene die de zwakste is in dit geval, dat hij dat ook in de gaten heeft... en het zo ver niet laat komen, want die trekt uiteindelijk aan het korte Ja, Tja, uh, nou, nou heb ik uh, Kim Jong-uns kapsel uh, vrij vaak mogen bewonderen de afgelopen ja. twee weken... maar ik heb hem nog geen aanstal te zien maken om het Hazenbad te kiezen. En, en dat kan hij zich waarschijnlijk binnenlands ook niet... Uh voorloven Is er nog een ander scenario? Ja, de, de deskundigen die je al noemde... De, uh, hebben de meest zorgvuldige uh, voorspelling gedaan de afgelopen week... dat Noord-Korea waarschijnlijk een, een speldenprik uitdeelt. Uh, een raket of een aanval die niet al te veel schade uh, toebrengt. Uh, en dan vervolgens uh, maar hopen dat de zaak niet escaleert... Uh, en dus razendsnel inbinden. Maar er, er blijft altijd een risico... Uh, bijvoorbeeld dat de partijen elkaar signalen verkeerd interpreteren. En dat vindt vooral ook uh, defensie-expert Rob de Wijk. Je hebt wel leiders nodig die dus niet zich bezondigen... aan wat we in het jargon brinkmanship uh, noemen. Dat is wat Kim Jong-un op dit ogenblik zeer nadrukkelijk uh, doet. Hij escaleert en hij speelt dus echt met vuur. En voor je het weet uh, ontstaat er een situatie... waarin de Verenigde Staten het gevoel hebben van... er is nu een lancering op komst... En nu moeten we ingrijpen en dan kom je in een andere theoretische discussie terecht. En dat is die van de preventieve aanval. Ja, um, ik weet niet of dat met een preventieve aanval te maken heeft... maar Amerika gaat nu heel snel raketten brengen naar een eilandje, Guam, daar in de buurt. Hoort, hoort dat bij afschrikking? Of? Uh, ja, nou ja, die uh, raketten moeten in ieder geval projectielen uit de lucht halen... die Noord-Korea afschiet... voordat ze het doel bereiden. Daar is heel veel discussie over. Omdat ze eigenlijk het afschrikkingswapen van de andere partij onschadelijk maken. Het bevoordeelt de ene partij... ten opzichte van de andere. Maar nu kan Noord-Korea zijn raketten... niet meer gebruiken. Daar Precies. Hè, mee. Een heel simpel voorbeeld. Als je twee krijgers hebt met een speer alleen... en je geeft de ene een schild... dan is die in het voordeel. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook de reden waarom de Russen... En de Chinezen zich zo boos maken over dat Amerikaanse raketschild... Hè, wat ze eerst in Oost-Europa wilden plaatsen en nu dus ook in uh, Azië. Uh, Amerika zegt van ja, dat is alleen maar tegen Iran en Noord-Korea. Maar uh, bijvoorbeeld Poetin, die zegt van ja, maar die hebben maar zo'n paar raketten. Het is vooral bedoeld om ons Russische ars, arsenaal... en dan vooral het raketarsenaal... dat uh, nucleaire uh, koppen kan dragen... Mm -hmm. om die uit te schakelen. En daarmee is uh, Rusland eigenlijk... Uh, ja, een beetje impotent geworden. Want hun nucleaire afschrikking... is dan uh, uh, uh, waardeloos geworden. Uh, China redeneert eigenlijk... op dezelfde uh, manier. Ze vinden dat het... Uh, of de analytici vinden... dat het de balans verstoort. En vinden het ook potentieel gevaarlijk. Ja. En nou uh, zijn de Chinezen nog voor een laatste ding bang. Dat is namelijk chaos hè, in Noord-Korea. Ja, uh, want daar dreigt Noord-Korea ook een beetje mee. Uh, als het regime valt, dan zijn er misschien miljoenen vluchtelingen die naar China komen. Ja. Dat is ook een soort afschrikking. Precies. Zou je kunnen ja. zeggen. Dankjewel, Rick Delhaas. En u bedankt voor de aandacht, want dit was Bureau Buitenland voor deze week. Volgende week weer Bureau Buitenland om zeven uur op Radio 1. Dan een uitgebreid interview met Koert de Buff, die voor de Europese Liberalen in het Midden-Oosten verblijft. Zometeen in Labyrinth, Pieter van der Wiele. Hij vraagt aandacht voor onder andere het chemische wapen en het verband tussen oogbewegingen en leiderschap. Voor nu bedankt voor uw aandacht en hopelijk tot later. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Hoog bezoek voor koningin Beatrix. Morgen komt de Russische president Poetin naar Nederland. Over Poetin ligt ook heel veel compromat in de la. En compromat is compromitterend materiaal. Deze week in Holland Doc Radio de documentaire Russisch bezoek. We moeten beweren dat hij misschien wel een van de rijkste mannen op aarde is. Over dé onbetwiste leider van Rusland, Vladimir Vladimirovich... Bovendien al die oude vrienden uit St. Petersburg die hij vroeger kende. Bijvoorbeeld vroeger de judo leraar die zijn allemaal miljardair. Zometeen, 9 uur, Radio 1. Russisch bezoek in Holland Dok Radio. Het nieuws van alle kanten. Ellen ten Damme, Han Reumer, Waldemar Torenstra, Peter de Jong... Frans Lammers, Figo Waas en Raoul Heertje in To Be or Not To Be. De legendarische comedie van het Zuidelijk Toneel...